Televiser met het NOS-journaal. Het kabinet is niet van plan om mondkapjes verplicht te stellen... in kerken, moskeeën en synagogen. Dat zei minister Grapperhaus van Justitie in de Tweede Kamer. Vanaf 1 december zijn mondkapjes verplicht... in theaters, bibliotheken en bioscopen... maar niet in religieuze gebouwen. Volgens GroenLinks, SP en D66... is dat niet goed voor het draagvlak van mondkapjes in de samenleving... Maar volgens Grapperhaus zijn mondkapjes in kantoren en clubgebouwen ook niet verplicht. en vallen kerken en andere gebouwen daar ook onder. De Zwitserse autoriteiten onderzoeken een mogelijk terroristische aanslag in een warenhuis in Lugano. Twee vrouwen raakten gewond. Eén slachtoffer zou met een mes in de nek gestoken zijn, maar niet in levensgevaar verkeren. De verdachte, een vrouw van 28, is aangehouden. Volgens de Zwitserse politie gaat het vermoedelijk om een terroristisch motief. De vrouw is een bekende van de politie en dook onlangs op in een onderzoek naar terrorisme. Een man en een vrouw uit Kaatsheuvel zijn opgepakt voor de diefstal van zo'n 300 kazen... bij een kaasboerderij in Lievelde in Gelderland. Ze werden betrapt toen ze een aantal kazen via Marktplaats te koop hadden aangeboden... De kazen werden zo'n twee weken geleden gestolen. De daders kwamen de winkel binnen door een ruit te breken met een trekker. De totale schade wordt geschat op zo'n 35.000 euro. Volgens de gedupeerde kaasboer zijn de twee opgepakte verdachten waarschijnlijk niet de hoofddaders. Ondanks meerdere oproepen van het kabinet om toch vooral thuis te werken, doen nog altijd relatief veel mensen dat niet. Uit gegevens van gebruikers van Google blijkt dat het aantal reisbewegingen naar werkplekken hoog blijft. Het ligt een kwart lager dan voor de coronacrisis. Tijdens de eerste golf begin dit jaar halveert het aantal reisbewegingen ten opzichte van een normale situatie. En dan het weer vannacht opklaringen. Plaatselijk koelt het af tot dicht bij het uh, vriespunt. Overdag zon en wolkenvelden. Tot de avond blijft het droog. Het wordt overdag ongeveer zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFN. ZFM. Met nu de nacht. with Who used to do what? I'm gonna you think? smile. Just I'm not your friend Bet you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When he's taking me, I just said, Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give him my best, but just know I'm not your friend. Up alone, I see coffee cups and washing up. Reality is home. If my head is spinning so fast. Will this hang over? Unattached. Somewhere somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girls, obvious elephant in the room.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 into the night chasing sorry with goodbye why do good things die running from all of the thoughts in my head i'm fighting my way to the end My demons trapped inside my mind Growing wild and they're the mice Always dancing with the end Like a long lost friend Holding my breath till my lungs burn bright Finding myself Thoughts in my head Fighting my way to the end Cause I can forget That I'm alive